In de meeste regio's wordt gesproken van een rustige oudjaarsnacht. In Rotterdam zijn 70 mensen aangehouden... wegens geweld, pleging, mishandeling en brandstichting. In Schiedam moest de ME in actie komen... omdat brandweerlieden belaagd werden. In Den Haag gingen gisteravond en afgelopen nacht 69 auto's in vlammen op.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 De Pakistanse politie heeft bij de woning van oud-president Musharraf een bom onschadelijk gemaakt. Dat gebeurde enkele uren voordat Musharraf naar de rechtbank zou rijden, waar hij terecht staat voor hoogverraad. Begin deze week werden op dezelfde weg vier kleine bommen gevonden. Na de nieuwe poging om een aanslag te plegen, is Musharraf niet naar de rechtbank gekomen. Hij staat terecht voor hoogverraad, omdat hij in 2007 de noodtoestand uitriep en de grondwet opschortte.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 Je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Family Land. je lekker, lekker uit en zie het zelf. In Zirker Standfort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Zirker Standfort ben jij de artiest! Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 Kip de train, dus spring maar op bij mij, de fietsen deur naar huis toe samen. Onderweg spelde niet wat je van mij wil horen. Je zag aan de bar en je wilde scoren. ben gevallen voor je ogen. En je sexy stijl, je lijkt een vrouwelijke wel. En de volk in de morgen was niet te geloven. Je ziek die was weg en had me volgelogen. En ik had er nog wel zo lekker genomen. Maar eindstand is ze mijn fiets gestolen. Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets.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 Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Nicky. En het zou kunnen liggen aan die 15 whisky. Je kleding is roze, awesome, met blauw is fristie. En je heupen zijn sexy in die strakke skinny. Misschien is het een idee om je weg te gaan. Naar een plek, ergens die je ver vandaan. Naar Parijs of naar Rome of naar Milaan. Of als ietie op een fiets helemaal naar de maan. Onderweg vertel ik jou wat je niet wil horen. Want dat is wie ik door de jaren heen ben geworden. Nu ben ik oprecht en heb het beste voor je. Het beste met je volgens soms te verwoorden. Als ik maar met je kan zijn, de rest kan me niet schelen.